Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Ziekenhuizen in Geleen en Heerlen zijn helemaal klaar met mensen die bellen over nepnieuws. Online gaan berichten rond dat de IC's in de ziekenhuizen leeg zouden zijn. Dat is complete onzin, zegt de directeur. Ja, ze gaan bellen en alle medewerkers en naar de telefooncentrale en nou, die hebben echt wel wat anders te doen. Uh, dus laat ons met rust, hè. geloof maar in je eigen werkelijkheid... Uh... Maar onze werkelijkheid hier is dat het gewoon knetterdruk is al heel lang. Dat is gewoon onze werkelijkheid, dat is de echte werkelijkheid. Dus hou alsjeblieft op met al die kul op social media. Volgens hem bellen er iedere dag mensen om te checken of er wel coronapatiënten zijn. Instagram komt met maatregelen om racistische comments tegen Britse voetballers aan te pakken. Accounts die volgens Insta gruwelijke reacties plaatsen worden verwijderd. De Engelse competitie lanceerde gisteren zelf ook al een actieplan tegen racisme. En de politie heeft vanmiddag tientallen jongeren weggestuurd uit het Sonsbeekpark in Arnhem. Die stonden volgens agenten daar te drinken en hielden geen afstand. Vier jongeren hebben een boete gehad. Het park was ook vol met mensen die genoten van het winterweer. Die mochten gewoon hun sleetje blijven rijden. Walibi is niet schuldig aan een ongeluk in het attractiepark. Bijna drie jaar geleden kwam Chant met haar haar in de motor van een kart terecht. Ik was met de ambulance naar het ziekenhuis gegaan. En daar heb ik, een, volgens mij was het elf uren, heb ik, uh, op de operatietafel gelegen. En daarna heb ik ongeveer twee weken weer in het ziekenhuis blijven liggen om te revalideren. En dat was ook een hele moeilijke tijd, want ik had een hele grote wond op mijn achterhoofd. Sjaand heeft er nog steeds last van en moet binnenkort weer een operatie. Heftig ongeluk of niet, volgens de rechter deed het park alles goed en was de attractie veilig. Op basis van de getuigenverklaringen heeft de rechtbank geoordeeld dat er voldoende instructies zijn gegeven. De medewerkers hebben uh, haar verteld dat ze haar in een knot moet dragen en daar hebben ze op toegezien. En het weer nog vanavond en nacht koelt het weer snel af tot plaatselijk min 15 graden. Morgen is er flink wat zon. De temperatuur komt overdag uit op min 3 tot 0 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file bij Amsterdam op de A10 doordat er een te hoge vrachtwagen voor de Zeeburger tunnel staat richting het noorden. Vertraging is 40 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM. Breek de week. de nightmare van wax, genaamd George Evelyn. Ze zouden in uh, afgelopen april volgens mij in de melk weer staan. En dat is helaas, uh, nou ja, we weten allemaal waarom uh, dat niet is doorgegaan. Er zijn wel meer. Uh, uh, concerten afgelast. Welkom terug bij het tweede uur van het programma Grasduinen. Hier op je favoriete zender ZFM. We gaan door met de doors. Althans, als je daar zin in heeft. Nee, daar heeft hij geen zin in. Gaat lekker hier. Zo. Ja, sorry hoor, jongens. Het is even wennen hier en daar nog aan de knoppen, maar dat komt wel goed. show. Is there any love in this world? Is there any love in this world? Is there any love in this world? Ik denk er maar eens uh, Koentje gebleven. Die is even inkopen, inslaan. In de Albertijn Heijn, want we redden die niet meer uh, met z'n allen. Oh, wacht even. Zal ik even je microfoon open zetten? Hij stiekem nog wel. Hey, Koen. Hi. Heb je nog iets nodig uit de avond? <laughs> uh, doe maar een paar uh, okay. alcoholvrije biertjes. Dankjewel. Je de Trevor Dandy, Is There Any Love? Uh, hier op CFM. Um, ja, het is de tweede uur alweer van Grasduinen. En we gaan door tot de klok van acht uur. En daarna heel snel terug naar Amsterdam. In verband met de aap. Klok om negen. Hè? We moeten racen gaan denk ik. Daarvoor hoorde je Aaron Taylor met zijn... Uh, je kent het waarschijnlijk wel van zijn dikke hit, uh, Lesson Learned. vooral veel gebruikt toen in de Apple-reclame. En nu dus met het nummer Get Through. We gaan verder met de volgende plaat. Mocht ik hem wel klaar hebben staan? Ja, die heb ik. Top. Klankkunstler, Man on the Moon... Wat hij net gebruikt in een uh, supermarkt reclame. Alleen dan een andere uitvoering zoals we hem allemaal kennen. Dit is de alternate uh, Band Version. You're the Loving You van Mini Ripton. De vorige Late back, wel bekend van Sunshine Reggae en White Horse uit de begin jaren 80. En nu dus in 2019 terug met de nieuwe cd. Uh, het zalige zomerse healing feeling, en het is even wachten. Maar als we zo naar buiten kijken, dan uh, nou ja, sneeuw. Verdwijnt. En... Uh... Luke. Oh ja, Laidback Luc. Layback <laughs> laid Luke. Koen was je nog uh, vergeten te feliciteren, Layback Luc. Dus hierbij nog Laidback en, uh, en Luc, je gefeliciteerd nog, jongen. Um, Oké, okay, we gaan terug door naar iets anders: de Banksy van uh, huidige muziek. Want niemand weet wie erachter zit. Vorig jaar verkozen tot het uh, album van het jaar. de Band sold met Wildfires. History Brothers scoren hier een enorme hit mee in 1973. Maar dit is het van ongeveer tien jaar daarvoor. 1964, je hoorde Who's That Lady daarvoor. Mea Halfborn met Henry en Ginger Ale. En we begonnen met het uh, totaal onbekende Salt. Niemand weet dus wie erachter zit, de producer of de uh, muzikanten. De bank zie je dus van de muziek. Je hoorde Wildfires. Ça staat, chaud, Arrêtons les débats. Dat is chaud, il dat hier en Zomer of winter, altijd weer ZFM. Go where are you, what's the color of your skin and what dress will you be wearing when I first meet you, the scent of your perfume, sound of your vocal, oh, will I ever find you. I dream and I hope to Hold you and touch you, go, But I won't stop a searching I will swim across these oceans To tell what these emotions are Oh, Lord. You're the one I'm looking for, living for You're the one I'm thinking of You're the one that I will love I wonder if I pass across in this world I wonder where you are enough I wonder if you've heard this first. I wonder what your body looks like Will you look so blunt? Words I can't describe And I don't know what Cupid is waiting for I just want him to draw back his bow and fire Cause I've been waiting for so long To give some of my attention Yes, I'm looking for someone to love Possibly, and honestly the sound alles fout kan gaan, dan gaat ook alles fout. met wet van hier die uh, gaat op. Uh, Rumor world, hoorde ik van de Kings of Convenience. En daarvoor, althans voor de helft. Eddie Sullivan met Need Somebody to Love. Uh, we gaan het dan maar, uh, denk ik, een beetje swingend uit. Koen is inmiddels terug, van Albert Heijn. Top, Koen, heb je wat meegenomen? ja zeker nou, karretje vol karretje vol nou dan gaan we beginnen um, we hebben nog zes minuutjes en uh, tot uh, nou nog één minuutje tussendoor denk ik de purple disco machines hoor je in my arms veranderd in Purple Disco Machine dus. Hij brak door met Body Funk en uh, met vele remixen van Lady Gaga, Door Lippa Fateless en Tom O'Dell. We zijn aan het einde van het programma. Uh, de voorzitter uh, komt binnen. Welkom, welkom, welkom. Leuk dat je even langskomt. We sluiten af. We zijn er volgende week weer tussen zes en acht. Het programma Grasduiden. Nou, en we gaan eruit met uh, nou ja, Dimitri van Pers en Chic My Forbidden Lover. But your love wasn't true You tried to hide